deze uitzending dat steeds willen promoten. Dus we gaan nu luisteren naar Tobi met Je raakt me.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 de meridianen werkt energetisch het is de ontlading ervan toch en met de emdr weer meer middels uh, verbindingen herinneringen en daar ja. iets nieuws van de plaats zitten ja.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 dan kan ik ja, uh, voelen dat ik, dat ik daar niet zenuwachtig over hoef te zijn. Kunnen we volgen? Ik kan van volgen. Ja, jullie kunnen me volgen. Maar... Ja. Ja. En dan heb je direct ook het emotionele vlak, want welke emoties zitten er nou bij? Mensen hebben eigenlijk maar vier basisemoties. Dat is bang, boos, blij en bedroefd. Alle anderen zijn afgeleiden daarvan. Angst? Het uh, zit bij bang. Hm. Nee, dus ja. bang is van heel lichte onzekerheid tot totale faalangst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 energetische massagevorm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 uh, nou, je hebt uh, ook een uh, andere cd meegenomen, Plazant, met een bakker. Ja. Wat.. Uh, wat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 omdat er een spiegel voor je is. Dus stel weer even laten terug aan die perfectionist. Die uh, komt allemaal dingen tegen die niet zo perfect zijn in het leven. Met de vraag: wat kun je nou loslaten? Dat het allemaal irritant, niet zo... irritant. ik De irritante kijken. Ja, want ja, jouw uh, vriend is hier ja. ook. En uh, jullie ja. zullen ongetwijfeld heel vaak ook samen tegen dat soort dingen aangelopen ja. zijn. Want dat is het leuke van, uh, van relaties. Ja, ja, ja. ja de, de grootste koos is natuurlijk een, een je relatie. Precies. Dat, uh, maar ja, of perfectionisme. Dus dan, dan loopt het allemaal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 Vaak in één klap verandert er van alles, dus kom dan gauw hier naartoe.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 TV